Daar zat in de bomen en zon een zonnige waaien, jong pappagaai met zijn veren zo vrij. Je was maar alleen, dus het leven dat leek wat saaie, min of meer taai. Geef tijd mee te verder, kon ik wat lawaai, van mama en dochtertje een dochtertje Want Wat lief kruijn, was verliefd op meneer pappagaai. Papa zei streng, die man mag jij niet kussen, en moeder kruijn weer de ondertussen. Een klein mag liefde bij een pappagai gaan zaaien, dan ga je naar de haaien, dan ga je naar de haaien. Een klein mag liefde bij een pappagai gaan zaaien, dan ga je naar de haaien, dat is nu eenmaal zo. Natuurlijk het hartje van zo'n papagei dat komt er met lieve dochtertje kraai Hij vloopt dat ik het nest in de groep Met zon zonnige bijna pa -pa papegaai. Papa, ik wil komen en kraai is mijn keus papa prassig ben jij gek, dat vind je niet heus Mijn zo'n papagei geef ik nooit een zo'n krasende kraai Al staat je hart toch zo in licht te laaien Laat jij die een papagei me rustig laaien en kraai mag geen niet bij een papagei gaan zaaien. Dan ga je naar de haaien. Dan ga je naar de haaien, een draai mag je even bij een gaan zaaien. Dan ga je naar de uien, dat is nu eenmaal zo. Al werden die twee door een ouders bewaakt, Toch werd je bekruijt tot de vrije gestaakt, Zo wat het bijzondere kan dat geraakt, wat bijna volmaakt. Maar toen kwam een jager op zoek zijn brooi, Ook hij vond die pappagaai toch wel zo mooi, Hij ging hem en men nam onze bruij toch in een kooi. En zo moest je bekruijt de te leren, Daar zaten ze nu met de gebakken peren. En krijg maar niet de en ga je naar de heien. Dat ga je naar de haaien. En krijg de papa kan zeien. Dat ga je naar de haaien. Dat is nu eenmaal zo. de daar ga je naar de aaien, de kruimels in de wijn van de Daar dat is geen maat